9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer uitgebreid van vijf naar acht provincies. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland komt ijzel voor. En in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland kan de sterke oostenwind leiden tot stuifsneeuw. De ijzel heeft volgens de AWB geleid tot veel ongelukken in Noord-Brabant. Ook de noordelijke helft van het land heeft relatief veel last van de sneeuw en gladheid. En met name op de A7 tussen Heerenveen en Groningen daar staat het verkeer vast. Sinds gisteravond heeft Rijkswaterstaat 12.000 ton zout gestrooid. Er zijn ruim 1200 medewerkers, 500 strooiwagens met sneeuwschuiver en 350 losse sneeuwschuivers ingezet. Dat is de situatie op de weg. Dan de treinverkeer. Vervoerder Arriva heeft problemen met de trein in het noorden van het land. Zo rijden er geen sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen vanwege een wisselstoring. Reizigers kunnen wel gebruik maken van de stoptrein, zegt Arriva. En ook busreizigers van Arriva moeten in het hele land rekening houden met vertragingen. Ook de NS kampt met problemen, er zijn wisselstoringen... en het treinverkeer rond Schiphol is ontregeld geraakt... nadat er rook was ontdekt onder het toilet van een trein. Dat gebeurde in de Schiphol-tunnel. Brandweer legde het treinverkeer rond de luchthaven tijdelijk stil. Daardoor is de treinenloop rond Schiphol en Amsterdam nog steeds ontregeld. In Bangladesh is een islamitische geestelijke door een tribunaal... bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. En kreeg die straf wegens misdaden tegen de menselijkheid... tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971... Bangladesh maakte zich in dat jaar los van Pakistan. Tijdens die oorlog hebben Pakistanse troepen volgens Bangladesh... 3 miljoen mensen vermoord en zo'n 200.000 vrouwen verkracht. Het tribunaal is vorig jaar maart speciaal opgericht... voor de berechting van mensen die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd... oorlogsmisdaden hebben gepleegd. De geestelijke is de eerste die door het tribunaal wordt veroordeeld. Het weer dan, vooral in het noorden, nog lange tijd dus sneeuw. En daar blijft het ook vriezen. In de zuidwestelijke helft komt de komende uren ijzel voor... waardoor het verhaallijk glad kan worden, of al is. In de rest van het land wat lichte sneeuw of motsneeuw. En de maximale liggen daar rond het vriespunt. AWB verkeersinformatie en waarschuwing voor Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Plaatselijk is het daar al glad door ijzel. In het noorden van het land slekt zich door stuifsneeuw. De rest van het land glad door sneeuw en bevriezing problemen zijn op dit moment nog steeds het grootst in het noorden van het land, maar ook in het oosten en vooral in Brabant kan het uh, gevaarlijk zijn op de weg. 214 kilometer is de spits op dit moment. Uh, de langste files op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen weert Noord en Knoopend Heide, 15 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knopend Baterloop en, en Knopend de hoogte 6 kilometer. Door een ongeluk is daar ook de linker rijstrook dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens, tussen Leek en Groningen, 12 kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit-Arkol, 11 kilometer. Daar is nog steeds de linkerrijstrook dicht... naar een ongelokkeerde vanochtend. Op de A16 Rotterdam richting Antwerpen. Antwerpen tussen Knobbut Prinsenviel en Hazeldonk, 6 kilometer door een ongeluk, is daar de linkerrijstrook dicht. Uh, erg druk ook op de A28, Assen richting Groningen, tussen Vries en Haren, dat zeker 10 kilometer file en een hele lange wachttijd daar. Op de A50, Os richting Eindhoven, tussen Eerde en Eindhoven, 10 kilometer. A58, Tilburg richting Breda, tussen Goorlen en het Sint-Annabos, 14 kilometer door een ongeluk, is daar de linkerrijstrook dicht.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 Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op AgmeaHealthCenters.nl. Financier uw het bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente? Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op: geld lenen kost geld. Hallo, ik ben Jean-Paul, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. En u vindt mij in Amsterdam. Weet u in de buurt?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 Radio 1 journaal Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. De sneeuw speelt ook vandaag. Spoorweg en luchtverkeer partig. En dan zijn er ook nog de aanhoudende problemen met de Vira. Straks het antwoord op de vraag hoe je eigenlijk naar Brussel komt vandaag. Want met de Vira kan dat niet. En de Thalys heeft vertraging. Blijft u maar luisteren. We gaan eerst even naar de Vira en dus naar Italië. De Italiaanse treinenbouwer Hansoldo Breda zit namelijk goed in de problemen met de Vira. Die ze voor Nederland bouwden. En het is niet voor het eerst dat het bedrijf in de problemen zit. Morrende arbeiders, slecht management en haperende trein- of metro's speelde het bedrijf de afgelopen jaren al vaak apart. Correspondent Rob Zoutberg zet alles op een rij. Problemen in Nederland met de hoge snelheidstrein Vira. Maar in Denemarken met de IC4, een diesel intercity. In Los Angeles, waar orders van sneltrams maar niet werden voltooid. Eén ding hadden al deze gevallen gemeen. Het Italiaanse naamplaatje Ansaldo Breda zit er op de deur bij de machinist geschroefd. Wie zijn het? Het Italiaanse bedrijf ontstond na een fusie uit machinefabrikant Joe Ansaldo... en treinenbouwer Ernesto Breda, beide met meer dan 100 jaar geschiedenis. En ja, ze bouwden van alles, tot aan tanks voor Mussolini aan toe. Eind jaren 90 werkte Ansaldo en Breda... aan de eerste generatie Italiaanse hoge snelheidstreinen. Het ging steeds als onderdeel van een consortium... De Vira voor Nederland was in die zin nieuw, omdat andere partners als bijvoorbeeld Fiat er niet bij zaten. Het was de eerste hoge snelheidstrein die Ansaldo Breda alleen ontwikkelde. Maar makkelijk heeft Ansaldo Breda het niet gehad sinds de fusie in 2001 rondkwam. De arbeiders moorden en er was torenhoog ziekteverzuim in de fabriekshallen in Zuid-Italië. De productiviteit werd daardoor flink gedrukt. En om het verhaal compleet Italiaans te maken, Ansaldo Breda valt onder Finmeccanica de op ene grootste industriële groep van Italië. Verhalen over smeergeldfondsen spelen daarop. Topman Gorgalina moest daarom twee jaar geleden opstappen. En met al die Italiaanse toestanden... zijn de NS en het Belgisch spoor in zee gegaan. De NS heeft de bouw van hun snelle treinen in 2004 moeten aanbesteden. Ansaldo Breda kreeg de opdracht omdat het het goedkoopste bot deed. En nu is het 2013 en weten we wat we weten. We doen er alles aan de problemen in Nederland op te lossen, schreef het Italiaanse bedrijf zaterdag in een verontschuldigend persbericht. Maar dat was wel beschouwd een van de velen die Ansaldo Breda afgelopen jaren heeft moeten maken. Ja, tot zover de Vira met Rob Zoutberg vanuit Italië. door de problemen met de hoge snelheidstrein. Hebben veel reizigers moeite om naar België te komen. Bijvoorbeeld naar Brussel. Europarlementariërs twitteren vanochtend. Hoe kom ik op mijn werk? De Vira rijdt niet. Erik Trindhamer van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kom je naar Brussel bijvoorbeeld... of naar andere delen van België vandaag? Thalys is een mogelijkheid... Die rijdt, eh, weliswaar eh, met wat vertraging vanwege het winterweer. Hey, over, maar wacht even over... meneer Trinthammer, ja. ik, ik, ik heb een berichtje hier staan van Thalys Internationaal. Met een oproep, ga vandaag niet met de Thalys. Um, omdat er verwachte um, problemen op het spoor zijn. Maar ik heb hier de dienstregeling van nu voor me en daar zie ik dat Thalys uh, rijdt. Weliswaar met vertraging her en der. Sommigen rijden ook gewoon op tijd. Maar uh, het kan dus wel. Overigens, je moet reserveren voor Thalys. Dus die mensen die voor vandaag gereserveerd hadden, die zullen wel een plek hebben. Mm -hmm. En een andere manier om naar Antwerpen of Brussel te reizen is via Roosendaal en Essen. Ook daar worden uh, extra treinen ingezet En zo snel als mogelijk willen we daar ook een structurele intercityverbinding gaan maken. Hé, hey, een structurele intercityverbinding, kijk eens aan. Dus dat is dan een oplossing ook voor de problemen met de Vira, begrijp ik? Vandaag is er overleg met onze uh, Belgische collega's om te kijken wat voor ruimte er op het spoor is om dit zo snel mogelijk te implementeren. En zodra het overleg afgelopen is en daar meer helderheid over is, zal ik u daar ook over informeren. Maar dat is interessant, want dat, dat is al eigenlijk vooruitlopend op dat gesprek wat uh, tussen Nederland en België gaat plaatsvinden vandaag. Zegt u eigenlijk nu al, er, er moet een structurele IC-verbinding komen, maar daar zijn we mee bezig, richting ja. België. Ja, er is een... een um, een rijpad aangevraagd bij ProRail. Wat is de mogelijkheid, wat is de capaciteit die we daarop kwijt kunnen... Want we willen voorlopig een structurele oplossing hebben... totdat Vira weer voldoet aan de dienstregeling en een betrouwbaar product is. Betekent dat ook, meneer Trinthamer, dat ook de NS het wel gehad heeft met de Vira? We hebben de afgelopen weken behoorlijk wat meegemaakt. En op een gegeven moment was de maat voor ons vol. En er wordt nu druk overlegd hoe daar goed een oplossing voor te vinden... Totdat de treinen niet doen wat ze moeten doen, wordt er niet gereden. En we hopen dat zo snel mogelijk op te lossen. Ja, nou, u bent er dus hard mee bezig met die uh, intercityverbindingen richting uh, België. U zegt, we hebben al een rijpad aangevraagd bij ProRail. Ho Hoe lang zou het nog gaan duren, denkt u? Nou, uh, we hopen dat we binnen enkele dagen uh, daar een beeld van hebben: van wat is er mogelijk. Het uh, is dus niet één op één even treinen inleggen. Nee. Uh, dat, dat vergt even iets meer. Maar zo snel als mogelijk. Ik zal u waarschijnlijk uh, later deze dag of anders morgen daar nader over informeren. Goed, meneer Trintram, staan er nu mensen op het perron die niet naar België kunnen komen? Überhaupt niet. Omdat het dus ook geadviseerd is om vandaag niet met de Thalys te gaan. Heeft u die indruk? De, de, dat kan ik u niet zeggen. Het enige beeld dat ik hier voor me heb is dat Thalys uh, tussen Parijs en Amsterdam wel rijdt. Zij het met wat vertraging. En overigens de uh, Vira naar Antwerpen, of de Vira naar Breda, tussen Amsterdam en Breda, die rijdt wel gewoon. Ja, nou ja. Hm. Dan kom je ook niet mee in België, hè? Ja, via overstappen misschien uiteindelijk. Ja. ja goed. Meneer Trint-Gamer, dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we eventjes naar uh, Babette Verstappen van ProRail. Want um, ja, ook op andere plekken op het spoor uh, gaat het niet helemaal vlekkeloos met dit weer. In het noorden, u heeft kunnen horen eerder van uh, Willemijn Houbert, onze weervrouw, dat het daar aanhoudend sneeuwt. Um, ja, en De treinen van Arriva hebben last van wissels die het niet doen. En dan moeten we bij ProRail zijn. Babette Verstappen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat was er aan de hand daar? Nou, we hebben op het uh, traject Groningen-Leeuwarden te maken met een wisselstoring. Dat betekent dat daar op dit moment uh, geen sneltreinen kunnen rijden. Er rijden wel stoptreinen. Dus reizigers kunnen daar door Arriva wel uh, worden vervoerd. En de verwachting daar is dat het uh, rond half tien uh, is opgelost. En op een traject van Groningen naar Rode School uh, is een wisselstoring ontstaan. En dat betekent dat op de laatste paar haltes dat daar bussen worden ingezet door Arriva... En ik krijg zojuist ook de melding binnen dat deze storing uh, zojuist opgelost... dus daar zal ook uh, op korte termijn het treinverkeer weer worden opgestart. Maar we hebben inderdaad op twee trajecten van Arriva daar vanmorgen te maken gehad... met overlast als gevolg van de, van de sneeuw. Ja, en, en waar zit hem dat bij Arriva en... Uh in dit geval bij u, bij ProRail, dan in. Zijn dat dan bevroren wissels of wat gebeurt er? Nou, wat je hier uh, ziet is dat met name als er sprake is bijvoorbeeld echt van die sneeuw... die erin kan uh, in combinatie met een uh, harde wind... Mm -hmm. dan kan het gebeuren dat uh, die sneeuw erin waait... en dat wissels of uh, vast komen te zitten... of dat de wisselverwarming uh, uh, uit wordt geblazen... en dan moeten daar storingsploegen naartoe. Mm -hmm. Er zijn op dit moment verschillende storingsploegen van ons aan het werk... die uh, nou ja, de storingen daar proberen op te lossen. Tussen Groningen-Leeuwarden naar verwachting rond half tien... en deze Groningen-Rode School waar we het net over hadden, die is zojuist gedrug. Uh, zeg maar, de wisselverwarming kan worden uitgeblazen? Dat kan als er uh, veel wind staat en een, uh, er wordt sneeuw ingeblazen, dan kan of? het gebeuren. Dat is een, is een vlammetje, dat is een vlammetje. Uh, wat bij uh, ja, sterke wind in combinatie met sneeuw die erin waait... Uh, kan worden uitgeblazen. ook hmm. niet het meest handige systeem dan, hè? <laughs> bij wind en sneeuw. Maar goed, daar gaan we het al een andere keer over hebben... mevrouw Verstappen, van, van ProRail. Wat ik nog wel even aan u wilde vragen is... ik hoor net uh, meneer Trindhamer van uh, de NNS zeggen... dat ze een uh, rijpad hebben aangevraagd... voor een uh, verbinding richting België bij ProRail. Weet u daarvan? Dat klopt. We begrijpen dat ze inderdaad ruimte op het spoor, capaciteit op het spoor bij ons uh, hebben aangevraagd. En we gaan in de komende dagen kijken, samen ook met de vervoerders, want er rijden natuurlijk meer. en Er rijden ook goederenvervoerders uh, op die trajecten daar, om te kijken wat er mogelijk is. Die puzzel moet nog worden gelegd, mm -hmm. want de dienstregeling voor uh, dit jaar staat. Maar we zullen natuurlijk alles op alles zetten om te kijken wat daar uh, mogelijk is. Maar we nee, dus... hebben het nog geen uh, uitsluitsel over. Nee, dat begrijp ik. Maar het ligt dus een beetje bij u. Uh, hoeveel dagen denkt u ervoor nodig te hebben om ruimte te creëren op het spoor voor zo'n IC-verbinding? Richting België? Net als uh, Erik Trimthaar net al zei, daar zal in de komende dagen... meer duidelijkheid over komen. Het moet passen. En we doen er met z'n allen alles aan om dat, uh, om dat mogelijk te maken... en ook veilig mogelijk te maken. Goed. Babette Verstappen van ProRail. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. En straks Nederlandse bedrijven worden ingezet bij grote witwaspraktijken... in Servië. En dat zou gaan om ongeveer 1,5 miljard euro. Hoort u zo meer over. En eens even kijken hoe het naast het spoor ook op de weg is. Erwin de Hart, vertel. Het aantal files neemt heel langzaam af. 34 op dit moment, iets meer dan 200 kilometer. Dus het loopt wel terug. Maar ja, bijvoorbeeld in het noorden op de A7 is het nog steeds afzien geplaatst natuurlijk. Er staan veel mensen in de file. Maar ook in Noord-Brabant, door de gladheid, gebeuren heel veel ongelukken op dit moment. Op de A16 bijvoorbeeld... Rotterdam richting Antwerpen, tussen Knoop het Prinsenviel en Industrieterrein Hazeldonk. Daar staat nu 6 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Nog langer op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Goorland en Knoop het sint Annabos. Daar staat 14 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, dat is dan het goede nieuws op de weg. Vier jaar geleden waren het er bijna twee keer zoveel. Toch komen vanavond rond 6 uur Nederlandse tijd nog zo'n 800.000 mensen in Washington kijken hoe president Obama begint aan zijn tweede termijn. Op dat tijdstip zal hij op de trappen van het congres de eet afleggen. Het hele weekend was Washington al in een plechtige, maar ook wat opgewonden stemming. Please place your hand on the Bible. And raise your right hand. And repeat after me. I, Joseph R. Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear. That I will support Al om acht uur zondagochtend is vicepresident Biden aan de beurt om te worden beëdigd. Please raise your right hand and repeat after me. I Barack Hussein Obama do solemnly swear. I Barack Hussein Obama do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. En eventjes voor 12 uur s ochtends neemt opperrechter Roberts Obama de eten af. I did it. Dit is de officiële inauguratie. Straks volgt de meer ceremoniële en publieke inauguratie. Officieel is die altijd op 20 januari. Maar omdat je op zondag geen feest viert, wordt het vandaag nog eens overgedaan. Inclusief parade en bal. Zondag is de dag des heren en al helemaal in Amerika. Maar nu in Washington toch ook een dag voor toeristen. We zijn hier voor de inauguration. Voor de inauguration. Voor de inauguratie en waar komen jullie vandaan? Miss uh, Arizona. Arizona. Helemaal uit Arizona, but that's a long ride. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Allemaal schoolbussen hier klaar in het centrum. Came here with the Jullie yeah. moeten de bus in. Uh, it's just to get them experience in the, in the city, but from out other states in the United States. Quickly! Don't wave at other people on the bus. You're gonna see them in a Kinderen gaan gewoon kennis maken met Washington. Dat is heel wat anders als je uit de woestijn van Arizona komt. Let us go. Let us go. Stalletjes met Obama-t-shirts en truien. Het zijn nog meer dan anders. Hoe gaat de handel vandaag? Well, uh, I think the people are not here yet. But they soon will be here. But it's, it's better than nothing. Het, uh, het loopt nog niet helemaal. De echte grote massa is nog niet gekomen. Better than a donut. I Means better than zero. Het is beter dan een donut. Het is meer dan nul. I'm from Atlanta, Georgia. Wat heeft u op uw jas hier? The button that signifies that I'm for doing service. Dat is de button dat ik meedoe aan de National Service Day. En wat is dat precies, die National Service Day? Het is een commitment van de people van de United States to say that we're willing to go out and help others in our communities. Het geeft aan dat de bevolking van de Verenigde Staten graag vrijwilligerswerk doet. En waarom is deze dag nu per se vandaag? Commemorating Dr. King's legacy, President Obama wanted to. Op deze dag we herdenken we de service van Martin Luther King aan zijn gemeenschap. En het is president Obama die vier jaar geleden die dag heeft ingesteld. Wat is er vandaag? Wat you je vandaag Ik ben klaar met mijn commitment. Right now. <laughs> nou, vandaag ben ik even klaar met mijn commitment. Ik ga nu gewoon een beetje sightseeing hier in, in Washington. En dat zei onze correspondent Wessel de Jong later uiteraard meer. over de beëdiging van president Obama. Tien minuten voor half tien zouden ze al toe zijn... aan Blue Monday, nog Remmers in Amsterdam. Ja, het is al gebeurd, Lara. Ja. Het is al gebeurd. Het is een, het is een heel kort moment geweest... Uh... Uh, het was ongeveer tien over negen. Toen kwam er een boot aangevaard, was allemaal natuurlijk bedacht. Toen kwam er een telefoontje, de brugwachter kwam eraan. Toen gingen de bomen dicht en langzaam ging de brug open. En toen stelde het koor zich op en ik zal laten horen wat er toen gebeurde. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Met bijen. Stil. Niemand staat graag stil. En niemand staat graag alleen. Niemand staat graag aan de overkant. En al helemaal niet vandaag. Maandag 21 januari. Blue Monday. Het is koud. Het is koud. En je wilt door. En het is vroeg. Maar vandaag sta je stil. En wij ook. En wij staan samen met jou stil. En voor jou en voor diegene naast je zingen wij. En meteen schiet het koor weg en wordt de weg weer vrijgemaakt. Even naar de argeloze wandelaar die hier aankomt. Op de meest vreselijke maandag van dit jaar, geloof ik. Is dus uh, nu is het gelijk... Had ik, ik heb het gisteren gehoord. Ik heb er nog niet bij stilgestaan. Ik ga het vandaag meemaken. Was speciaal gekomen ervoor? Nee hoor, dat niet. Ik stond hier toevallig echt gewoon op de brug te wachten... om verder uh, naar mijn werk te lopen. En eigenlijk. gaf dit nou een blij gevoel? Ja, heel erg. Het was maar kort, hè? Het was heel kort, maar wel krachtig. En uh, ja, ik ben er echt vrolijk van geworden. Het koor is weggevlucht, de nieuwe helden. Ze verplaatsen zich nu door de stad, gaan één op één zingen... om de mensen een blij gevoel te geven. Het wordt allemaal gefilmd en vanavond in de brakke grond... komt iedereen weer bij elkaar om de resultaten aan elkaar te laten zien. En de hoop dat deze Blue Monday, die ook vooral blubberig wit is... een enigszins gelukzalig gevoel gaf. Nou, we hopen eigenlijk dat het geholpen heeft voor u ook op deze 21 januari... de meest deprimerende maandag ooit. Nou. Terug naar Zandvoort. Daar wordt onze verslaggever Louis Dekker aan de tand gevoeld. Niet op het strand, hoor, maar op het besneeuwde spekgladde asfalt van de antislipschool. Daar uh, profiteren ze van het winterweer, want vanwege de gladde wegen in Nederland... besluiten veel automobilisten zo'n rijvaardigheidstraining te nemen. Nou, Louis heeft zijn eerste pirouette al achter de rug en staat nu klaar voor de echte les. Het hele terrein is één grote ijsplaat. Kijk, dan durven veel mensen de auto al niet meer in hè, als ze dit horen. Het is goed glad vandaag buiten, dat zeker. Er hoeft niet gesproeid te worden. De natuur heeft het al gedaan. Wij vinden het hartstikke fijn. Het scheelt weer eh, vandaag. Laten we maar gewoon gaan beginnen, denk ik. Je. je mag achter het stuur plaatsnemen. Ik zal de deur voor je open doen. Ga lekker zitten. Zo. Lorenzo van der Struik. Instructeur bij slotenmaker Antislipschool in Zandvoort. En we doen het al meer dan 55 jaar. Dus het trucje is inmiddels bekend. Ja, dat zal best. Maar het trucje is meestal wat minder wit, hè? Meestal is het hier uh, gewoon netjes asfalt met alleen een gladde plaat. Maar nu is het overal glad. Uh, als eerste mag je de auto starten. Dan ga ik de traction control eraf halen. Dat zorgt ervoor dat je alles zelf moet gaan doen. Dus je hebt nergens meer hulp bij. Normaal heb je elektrische systemen die ervoor zorgen dat het uh, een beetje in het rechte spoor blijft. Hier zou ik privé al onrustig van worden, hoor, van die bak sneeuw en gladheid voor mijn neus. Dan zou ik zeggen, ik loop. <lacht> nou, je ziet het, je geeft een klein beetje gas en die auto die begint al meteen dwars te gaan. Het komt door die extra krachten die de wielen niet kwijt kunnen op de vloer. Die auto die wil zichzelf gaan inhalen en hij gaat automatisch dwars. Het heeft allemaal met je rechtervoet te maken. Wat we nu krijgen, is je ging sturen en die auto die gleed rechtuit in plaats van dat hij de bocht omging. Maar hij heeft heel veel gewicht wat hem rechtuit wil duwen, de bocht uit wil duwen. En als je te hard gaat kan hij dat niet kwijt op de voorwielen. Dus hij glijdt rechtuit. Dat doen eigenlijk alle auto's. En je hoeft alleen maar je gas los te laten als dat gebeurt. Dus we proberen het nog een keertje. Geef maar ietsje meer gas... Dat was niet ietsje. Ja, goed. Wat is ietsje? Nu rustig, je voeten een centimeter naar beneden. Zie je dat? Hij begint vooruit te glijden, de neus die glijdt weg. En de grote fout die je nu maakt, je stuurt verder de bocht in. Terwijl je eigenlijk minder ver moet sturen. Ja, ja. Probeer hem nog een keer. Nog een centimetertje, Dan gaat hij weer. Gas los. Laat je gas maar helemaal los. Ja. Zie je dat? De auto die gaat langzamer rijden en de neus komt vanzelf wat verder naar binnen toe. Het fenomeen dat heet onderstuur. Als dus de voorkant glijdt, laat gewoon je gas los en doe verder niks. Ga niet verder sturen. Oké, okay, waar gaan we heen? Laten we maar richting de grote plaat. Ja, het is bijna niet te zien, maar de grote plaat achterin. Ik zie je helemaal geen plaat. <laughs> dan gaan we hier even naar rechts toe. Dan kunnen we daar zo aan het einde draaien. Om hier een mooie slippartij te kunnen creëren. Je mag daar gaan oprijden. Doe maar met 40 km per uur. En dan wil ik dat je gaat uitwijken op het moment dat ik links of rechts zeg. Geen maar gas. 40 km okay. per uur. <lacht> en naar rechts. Nou, we reden 40 km per uur. Dat lijkt niet zoveel. Maar op sneeuw zorgde het er toch voor dat we rechtdoor bleven glijden toen je fors ging sturen. Had u nou het idee dat ik hem in de hand had? Of was dit beginnersgeluk? Het was een klein beetje geluk wel hoor. Wat uh, doen de meeste mensen nou verkeerd? Het is eigenlijk onder alle omstandigheden, maar vooral als het glad is, kijk heel goed en ver vooruit. Wat is het grote probleem? Mensen zien iets te laat aankomen en moeten dan veel te heftig reageren. En op het moment dat je heftig reageert, kan die auto daar niet zo goed mee omgaan... en zal die dus beginnen te glijden, of dat nou rechtuit is of overdwars is. Door schade en schande heb ik één ding wel geleerd. Die rem die moet je zo weinig mogelijk gebruiken. De rem die is zeker uit de boze. Wat heel veel mensen willen doen, is op de rem trappen of gas geven... of uh, een pedaal intrappen, omdat dat veiligheid suggereert. Maar dat is niet zo. Louis Dekker. Min of meer geslaagd, hè, volgens mij, in zijn eerste les... Geen rem gebruiken en gas los, dat is zo'n beetje de tips die we meekregen via deze reportage, mocht u in de slip raken. Een uh, grote drugsbaas in Servië, die zou ook Nederlandse bedrijven hebben laten oprichten om ruim anderhalf miljard euro wit te wassen. En dat nieuws uh, spat vandaag van de voorpagina's in Servië, dus gaan we naar correspondent Joost van Egmond. Joost, vertel eens, hoe ging dat witwassen via Nederlandse bedrijven in zijn werk? Uh, de truc was dat de winsten van cocaïnesmokkel um, uit Zuid-Amerika naar Europa... die werd via allerlei andere landen werd die doorgesluit naar twee bedrijven in Amsterdam. Die zijn, zijn opgezet door Oostenrijkse banken. En die bedrijven die fungeerden als investeringsmaatschappijen, als een soort zwart geldrotonde... om het geld vervolgens uit te lenen aan bedrijven door heel Europa. Zo'n zijn 600 bedrijven in Servië, uh, maar ook in andere landen, wellicht ook in Nederland. En, en hoe kwam dit aan het licht? Hoe kwamen ze erachter? Um, Servië heeft de laatste tijd een enorme interesse in, uh, in deze man. Deze uh, Darko Sharic. Dat was jarenlang een behoorlijk gerespecteerd uh, investeerder. Iedereen deed graag zaken met hem. Maar zo sinds 2009 begint steeds meer duidelijk te worden... dat heel veel uh, van zijn zaken niet kloppen. Hij geldt onderhand als de grote jerksbaas van de Balkan, en niet een van de allergrootste van de wereld. En Servië is nu echt jacht op hem aan het maken... En dat heeft ertoe geleid dat de politie um, de geldlijnen is gaan volgen. En op deze manier kwamen ze hierbij uit. Ze hebben de, um, de Nederlandse en de Oostenrijkse politie ook ingelicht. Die hebben samengewerkt en die zijn ook hun eigen onderzoek gestart. Zeggen al deze bronnen die um, dit aan de krant Blitz hebben verteld. En um, ja, de, het is nog volop bezig. Maar in ieder geval, de contouren zien er nu zo uit vooralsnog. Hmm. En, en, en Wat gaat hier verder de gevolgen van zijn? Want stond deze man alleen? Nee, nou, hij was leider van een, van een groot uh, drugskartel. Hoe verre dat nu nog volop actief is, dat is moeilijk te zeggen. Er gaan heel veel geruchten rond over Sharic op dit moment. Vrijwel niets is zeker. Uh, iedere dag wordt hij weer ergens gesignaleerd. Dan moet de premier weer ontkennen dat hij gesignaleerd is. Hij moet zelfs ontkennen dat hij praat met de geheime diensten. Want die geruchten gaan ook dat het een pot nat zou zijn... en dat hij heel veel contacten had binnen de geheime diensten. Servië heeft gezegd, we zijn volop op jacht naar hem... en we willen hem oppakken... Maar waar die nu precies is, dat is een groot raadsel. En waar zijn geld ook is, nee. daar moeten we ook nog achter komen. Oké, okay. nou dat is voor Nederland dan ook wel weer interessant. Correspondent Joost van Egmond, dank je wel. Ja, dan gaan we nog eventjes naar uh, de weg. Want uh, we hebben het u al de hele ochtend gemeld. Er zijn heel wat ongelukken in Nederland op dit moment. Vooral ook in het zuiden, in de buurt van Breda. En daar niet ver vandaan rijdt uh, NOS-weerman Marco Verhoef op de snelweg. Marco, vertel eens, wat, wat heb je gezien? Wat is er aan de hand? Nou, het, het is in ieder geval druk, maar dat is het overal. En eh, wat je ziet is dat er eigenlijk continu eh, fijne motregen lijkt te vallen. Maar die motregen is wel onderkoeld. En op het moment dat het een object raakt, kijk toevallig nu even naar mijn buitenspiegels, die zitten gewoon onder een ijslaagje. Nou, dat is niet zo'n probleem als de weg nog vol ligt met zout. Maar hoe meer van die rotzooi erbij komt, hoe verdunder het zout raakt... Ja, en dan uiteindelijk kan er ook op de weg weer een IJslaag ontstaan, als gevolg van ijsel, En dan is het ook meteen spekglad. Ja, en dat heeft dan natuurlijk weer de nodige gevolgen. Ja, zie je dat om je heen, dat mensen glijden? Nou, ik heb één auto in de, in de berm zien staan. Die was aardig van de weg geschoten, uh, maar verder viel het nog wel mee. En verder rijdt het hier gewoon heel rustig. Maar ik hoorde net op de radio inderdaad allerlei meldingen van uh, ongelukken rond Breda. Ja. Nou, daar hebben ze ook te maken met die hele fijne motregen die er valt. En het allervervelendste daarvan is, is dat de neerslagrader hem ook nog eens niet ziet. Dus het lijkt allemaal redelijk veilig als je naar de weer, uh, weerberichten kijkt zonder uh, de uitleg erbij te volgen. Alleen naar de plaatjes kijkt. Maar niets is dus minder waar. Zo gauw je die motregen ziet moet je er rekening mee houden dat het lokaal gewoon echt een spiegeltje kan zijn. Nou, dat is ontzettend verraderlijk, hè Marco. Is dat ja. in, in andere delen van Nederland ook het geval? Of alleen daar in de regio, in de buurt van Breda? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik me vooral beperk op dit moment tot de regio... Nou, ja, jij zit en... in de auto, hè? Ja. ja, ik zit in de auto. dus Dat heb... is moeilijk. Ja, dan is de rest een beetje volgen wat mijn collega's even roepen. Ja. Dus uh, waar ik daarvan begreep is ja, dat het in Groningen en Friesland en in het noorden... gewoon uh, nog door sneeuwval en wind uh, verraderlijk kan zijn... Die ijzel, waar we het dan over hebben, dat is vooral voor de zuidelijke provincies goed. Nou, dankjewel voor je waarschuwing vanuit de auto. Da -da -da. Rij voorzichtig. Doe ik. Marco Verhoef, onze weerman, over IJssel dus in het zuiden. Heel verraadelijk, je ziet het niet goed en opeens is het toch glad op de weg. Dus past u op daar in het zuiden en ook in het noorden, want daar sneeuwt het en dan is het ook weer glad. Nou goed, we u. blijf u op de hoogte houden van de sneeuw en gladheid op de weg. En het plezier ook daarvan, want u hoorde ook een fantastisch reportage van Louis Dekker over de glijden op de weg. Gecontroleerd glijden dan. Zijn ik ook goeiemorgen. Dag Lara, goeiemorgen. Wat Dag. ga jij zo dadelijk doen? Verschillende reacties bij ons op uh, Ryanair-topman Michael O'Leary... die gesprek aan brandpunt ontkent... Dat uh, hij de luchtvaartwet overtreedt, dat de veiligheid in het geding zou zijn. Hij gaat onzin, onzin. Zijn zelf, en nee, nog eens onzin. Nou ja, hij heeft aangekondigd zich te bezinnen op juridische stappen, dus dat uh, zullen we zien. Verder, Wesley Snijder gaat naar Kalatasaray. En hoe is het leven eigenlijk in Istanbul? De Nederlandse oud politicus Joost Lagendijk woont daar al jaren en heeft tips aan Wesley en Jolante. Ja, <coughs> zo is het. Ja, onbelangrijk. Eerst nu het nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1, het nos journaal ja, we konden het net al horen van collega Marco Verhoef. En het KNMI heeft hun waarschuwing voor extreem weer uitgebreid... van vijf naar acht provincies. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland is het dus glad door ijzel. En in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland... kan de sterke oostenwind leiden tot stuif sneeuw. En in Groningen is een man om het leven gekomen... toen hij met zijn auto in een sloot bij Musselkanaal terechtkwam. De politie vermoedt dat de man door het slechte weer... en de gladheid van de weg is geraakt. Bevoerder Arriva heeft problemen met de treinen in het noorden. Zo rijdt er geen sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen... vanwege een wisselstoring. Reizigers kunnen wel gebruik maken van de stoptrein, zegt Arriva. En ook de NS kampt met problemen. Er zijn wisselstoringen en het treinverkeer rond Schiphol is ontregeld geraakt... nadat er rook was ontdekt onder het toilet van een trein. En het CBS is zojuist gekomen met de nieuwste cijfers over het consumentenvertrouwen. Economie-redacteur André Meijnenma, hoe staat het ervoor? Nou, het CBS meldt dat we in januari ietsjes meer vertrouwen hebben... in zowel de economie als onze eigen financiële situatie en onze portemonnee. De index voor het consumentenvertrouwen stond al op een hele lage min 39, komt nu uit op min 35. De mensen zijn iets minder negatief over de economie, zoals gezegd... over hun eigen financiële situatie. Ze vinden het nog altijd niet de tijd om grote aankopen te doen. En je zou kunnen zeggen, ja, januari is natuurlijk de maand na december. De maand na Sint en Kerst en Feest en Cadeaus. En het nieuwe jaar met bezuiniging en misschien met baanonzekerheid is begonnen. En dus zijn mensen voorzichtig. En vertrouwen, consumentenvertrouwen is gewoon belangrijk voor economisch herstel. Omdat het de bodem vormt onder onze bestedingen, onze uitgaven. Maar de hand blijft dus een beetje op de knip. Of zoals iemand zei, er zit gewoon minder in de knip. Want de koopkracht is achteruit gegaan. En dus valt er misschien ook minder te besteden. En vandaar de voorzichtigheid onder de consument. Dankjewel, André. economie-redacteur André Mijnema. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant... is het plaatselijk erg glad door grijs In het noorden slecht zich door stuifsneeuw. Elders is het glad door sneeuw en bevriezing. Problemen op dit moment zijn nog steeds het grootst in het noorden van het land, het oosten ook, en in Brabant. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat namelijk nog 19 kilometer tussen Weert-Noord en Knoppen de Hocht. Door een ongeluk is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Richting Maastricht op de A2 ook 6 kilometer tussen Knoppen het en de Hocht. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Afrit Valkenswaard... is een ander ongeluk weer gebeurd door de gladheid 3 kilometer... linkerrijstrook dicht. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en Afrit Leerdam... 5 kilometer, linkerrijstrook dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knobben Del en Afrit Arkel... 11 kilometer, ook daar is een rijstrook dicht. De laatste die ik noem op de A16 Rotterdam richting Antwerpen... tussen Knopen Prinsenviel en Hazeldonk... 6 kilometer door een glijpartij, de linkerrijstrook is dicht. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Topman Ryanair ontkent de alarmerende getuigenissen van zijn eigen piloten. Zorgmedewerkers in staking tegen verkeerde uitgaven in de zorg. Wesley Snijder gaat naar Kalatasaray. Hoe is het leven in Istanbul? En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is bijna vijf over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Martin Grimiërs is vanochtend in Zwolle. Waar verwarmingsmonteuren overuren draaien om de mensen niet in de kou te laten zitten. Twitter met ons mee, hashtag Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. .nl. Onzin, onzin, nog meer onzin. Fout topman Michael O'Leary van Ryanair ontkent met klem... dat zijn piloten de vliegveiligheid in gevaar brengen... Eh, doordat ze met minder brandstof vertrekken dan ze eigenlijk zouden willen. Ze zouden onder druk worden gezet door hun eigen bedrijf... om eh, soms minder brandstof mee te nemen dan ze zouden willen. En verder klagen ze over een angstcultuur in het bedrijf. Spreekt daarmee de getuigenissen in, Caro, reporter van vier piloten... tegen die voor hem werkten en een oud-captain. Evert van Zwol, goedemorgen. U bent voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Hoe hebt u naar het gesprek zitten kijken? Ja, dat was een pittig interview. Hè? Het, uh, het is een beetje de stijl van, van meneer O'Leary om uh, als er nieuws is en ook als er slecht nieuws is, om daar uh, vol uh, op in, in de tegenaanval te gaan. En, en op die manier eigenlijk een soort poging te doen om dat eigenlijk in zijn voordeel uh, terug, uh, terug te draaien. En dat, uh, ja, dat zag je in, dat, uh, in die uitzending gisteravond uh, ook weer gebeuren, vind ik. Ja, heeft hij gelijk. Nou, wat mij betreft uh, niet. Um, er zijn een aantal, uh, een aantal opvallende dingen uh, die hij gisteren weer, uh, ook weer gezegd uh, heeft. Hij, uh, hij, uh, hij citeert nogal vaak uit dat, uh, uit dat rapport van, uh, van de Ierse luchtvaartautoriteit... Ja. Rondom, eh, rondom die fuel situatie, daarbij die uitwijken naar Valencia. En dan ja. zegt hij elke keer weer van ja, die vliegtuigen hebben een uur extra moeten vliegen tijdens, uh, tijdens die uh, situatie daar. Uh, in, in wachtpatronen en dergelijke. Maar dat staat in dat, uh, in dat rapport helemaal niet. Dus hij, hij citeert er wat, uh, wat onvolledig uit, uh, wat mij betreft. En dat, uh, ja, dat, dat is denk ik kwalijk, want ja. ook, ook zo'n rapport en ook zo'n onderzoek, wat dan hopelijk nog door die, uh, door die Spaanse uh, onderzoekscommissie gedaan moet gaan worden. Ja, dat moet wel goed en onafhankelijk zijn. En dat moet uiteindelijk met een, met een goede aanbeveling komen wat daar nou daadwerkelijk aan de hand is, is geweest. En, en hij sorteert daar nogal op voor, vind ik. Ja. Het ging om eh, drie Mayday van Ryanair. Toestellen die moesten uitwijken van Madrid naar Valencia. En een Mayday moesten geven omdat ze anders eh, met te weinig brandstof zouden aankomen. En dat zou dan een gevaarlijke situatie kunnen opleveren. Eh, hij ontkent dat er legal limits zijn, zoals hij zo omschrijft. Ja, ik heb dat ook gezien. Ik heb daar eerlijk gezegd met, met wat verbazing naar, naar zitten kijken. Ik, ik, ik vind dat een beetje een kip-ei-discussie. De hoofdregel in, in, in onze luchtvaart is inderdaad, als je aan het vliegen bent met zo'n vliegtuig, moet je altijd ergens met minimaal 30 minuten brandstof in tanks kunnen landen. Op het moment dat je ziet aankomen dat dat niet meer kan, dan bevind je je dus in een noodsituatie. En dan moet je zo'n call over de radio geven. En dat betekent dat je eigenlijk zegt, ik ben in, in gevaar, ik moet zo snel mogelijk landen. En dan heb je inderdaad recht op voorrang, recht op assistentie van de verkeersleiding, om in een rechterlijn naar het, naar het vliegveld te gaan, gaan vliegen. Dan gaat eigenlijk alles opzij, omdat vliegtuig uit die gevaarlijke situatie te gaan halen. Maar de reden dat je daar natuurlijk in bent gekomen... is omdat je niet meer aan die minimale eis van 30 minuten kan, kan voldoen. Dus het, ik denk dat het een beetje een juridisch uh, haarkloverijtje zou zijn... Uh, wie daar dan precies uh, gelijk in heeft. Ja. Maar het, uiteindelijk, die regel, die hoofdregel van 30 minuten brandstof... die blijft staan. Ja, want dat schrijft de Europese luchtvaartwet op... voor... dat je na aankomst op een vliegveld... nog voor minimaal 30 minuten resterende vliegtijd... in je tanks moet hebben zitten. Mocht je bijvoorbeeld een uh, doorstart moeten maken... of dat er iets anders is... Is, waardoor je uh, wat langer in de lucht moet blijven. Precies, daar is natuurlijk ook die 30 minuten voor. Hè? Dat is wat we noemen ook de final reserve, hè? de uiteindelijke reserve, waar je in dit soort een Noodsituaties dan nog gebruik van kan maken om bijvoorbeeld nog één extra rondje te kunnen vliegen. Want dan ja. gaat het echt hard worden met de brandstof als je een doorstart moet maken. Ja. Dan is het ook helemaal geen 30 minuten meer als je, als je met vol vermogen, met, met de wielen en de, en de vleugelkleppen uit uh, een, een doorstart maakt. En, en, en precies daar is het dan ook, ook voor. En op het ja. moment dus dat je ziet dat dat niet meer gaat lukken, die 30 minuten, dan heb je dus ook een noodsituatie aan de hand. Hummel Baksteen, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Dutch Export Group Aviation Safety. Hoe hebt u naar het gesprek gekeken? Ja, op dezelfde manier. Het is, uh, hij probeert een rookgordijn op te gooien, maar er is iets gewoon fundamenteel mis. U blijft uh, erbij dat het fundamenteel mis is? Ja, dat dat je een keer met te weinig brandstof aankomt, dat kan gebeuren. Uh, maar het is natuurlijk opvallend dat het met drie vliegtuigen van dezelfde maatschappij op één avond gebeurt. Dus dat vraagt op zich uh, onderzoek. Maar daaronder ligt dus het probleem wat ook in de uitzendingen daarvoor kwam, uh, dat er... ...druk staat op de vliegers via zo'n fuel-tabel. Ja, want die is gewoon wel degelijk, bestaat die. Hij zei eerst van, die bestaat niet... ...maar vervolgens zei dat is gewoon de mensen die ze meer verstookt hebben... ...of minder dan de geplande. Ja. Nou, dat, dat is nog veel erger, want dan staat alles onder druk. Elke beslissing die je neemt. Nou, eh, economische druk is helemaal niet erg. Het hoort er gewoon bij. Maar dan moet je ook... ...tegendruk kunnen geven, de gezagvoerder moet dan helemaal vrij zijn om te zeggen... ...nou je kan het wel willen, maatschappij, maar ik doe dat vandaag gewoon niet... ...want ik vind ja. dat de riskant. Nou, dat is de, de, wat we in mijn opinie niet deugd als ik er zo naar kijk. Die druk is groter dan gebruikelijk bij andere maatschappijen. En de tegendruk ontbreekt door de manier op die mensen in dienst zijn. Driekwart is als zelfstandig in dienst en dan ben je kwetsbaar. En het is het heel moeilijk om te zeggen, nou vandaag uh, niet meer... Nee, wij hadden een uh, tabel en een memorandum waaruit blijkt dat uh, vliegers worden aangemoedigd <coughs> Pardon, als ze in de onderste regionen van de Fuel Burn League zitten, zoals dat dan heet. Dus wat ze verbruiken onderweg in een vliegtuig, om ook een beetje aan de economische aspecten van het bedrijf uh, te denken. Hij zegt tegelijkertijd, ik moedig mijn vliegers aan om zoveel mogelijk brandstof mee te nemen als ze willen. Sterker nog, hij zegt, ik moedig ze aan om meer mee te nemen. Gelooft u dat? Ja, dat staat op papier natuurlijk wel zo, dat, dat, dat, dat je daar vrij in bent en dat je het vooral moet doen. Maar het gaat om wat er in de praktijk gebeurt. Luchtvaartveiligheid komt niet van regels, regels is het fundament. Daarbovenop moet je een cultuur hebben waarin je er goed mee omgaat. En, en daar ontbreekt het aan. zo'n zo fuel leak is gewoon uit en boven. Ja. Hij, hij zegt wel, ik schrijf de mensen die minder gebruiken dan gemiddeld ook aan... Ja, misschien schrijft u ze wel aan om te geven. He, dat, is, dat soort druk moet je gewoon niet hebben. Dat is gewoon heel slecht. Ja, Evert van Zwoll, uh, hij zei ook, ja, als die vliegers het niet bevalt, dan gaan ze maar ergens anders werken. Ja, maar de, helaas is uh, de marktomstandigheid op dit moment uh, daar, uh, daar niet naar. Dus als, als mensen dat zouden willen, uh, of om deze reden of op een andere reden, is dat uh, op zich niet, uh, niet zo gemakkelijk. En dat heb je net ook zeker over, over jonge mensen die met, met hele hoge schulden uh, aan zo'n zo baan beginnen. Uh, meneer O'Leary, uh, die praatte daar gisteren nogal uh, gemakkelijk uh, uh, omheen. Maar een vlieger die nu in Nederland wordt opgeleid in omstreken, die is voor zo'n gewone opleiding al zo'n anderhalve ton kwijt. En als hij dan bij Ryanair uh, wordt aangenomen, komt dan nog eens zo'n 35.000 euro bij voor het, ja, zeg maar eigenlijk het, het entreebewijs daar en het, het, het type bevoegdheid van de vliegtuigen waar Ryanair mee, mee... Dus het feit dat die piloten feitelijk nergens anders naar koe toe kunnen omdat er weinig werk is en omdat ze tot hun nek in de schulden zitten, dat is een feitelijke constatering die juist is? Nou, ik Achtergaan. maar ik denk ook dat dat op zich niet het doel uh, zou moeten zijn. En dat is ook wat ik wat ik in uh, in de, de, de afleveringen van van Reporter op uh, een oproep voor heb gedaan. Ja. Je moet erachter komen of dat wat die wat die vliegers daar beweren, uh, of, of die cultuur binnen dat bedrijf, of die inderdaad uh, wel wel klopt. Want dat is wat meneer Pakistin net ook zegt. Het is heel belangrijk om regels die je op papier hebt. En een en gezagvoerder van een vliegtuig heeft nu eenmaal heel veel wettelijke bevoegdheden om bepaalde beslissingen te nemen. Die ook echt rechtstreeks in kunnen druisen tegen het commerciële belang van het, van, het, van het bedrijf. Bijvoorbeeld om niet te gaan vliegen als het slecht weer is. Ja. Of om uit te gaan wijken als het slecht weer is. Of om niet te gaan vliegen als, als de bemanning niet fit genoeg is. Ja, die wettelijke bevoegdheden moeten daar wel in alle vrijheid uit kunnen oefenen. Ja. Dus als meneer O'Leary zegt dat daar niks aan de hand is wat dat betreft. Dan is het op zich natuurlijk ook wel weer goed nieuws. Want dan heb je natuurlijk als bedrijf. zou je ook niks tegen een heel goed en diepgaand onderzoek kunnen hebben. Nee. Want dan zou je vanuit de bedrijfskant kunnen redeneren. Van, nou, Zullen ze uh, zo'n onderzoek zal dan aantonen dat wij gelijk hebben? Ja. Ik denk dat daar nog. Uh, ik denk dat ik. Ik vraag me dat af. Maar laten we dat dan maar gaan doen. Ja. Meneer Baksteen, hij ontkent voortdurend dat die getuigenissen van de piloten ook zijn piloten zijn. Althans, de, de, de piloten die onherkenbaar in beeld waren. Er was ook een oud-captain die um, in beeld zat. Um, als je nou alles op een rijtje zet uh, met het verweer van O'Leary... het gaat om de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa... die ook vliegt op twee luchthavens in ieder geval in Nederland... Eindhoven, en Maastricht, aken Airport. Uh, maakt u zich dan zorgen, nog steeds? Of is de kou uit de lucht nadat u hem hebt aangehoord? Nou, die bepaald nee, want dit is volgens mij geen overtuigend verhaal. Het zijn ook gordijnen. Dat, dat verhaal van dat of de vliegers van hem waren of niet. Uh, komt u met zo'n legitimatiebewijs wat hij zelf ook niet heeft. Ja, ja u, u, u zei terecht van, uh, ja, maar je bent geen vlieger. Ja, die vliegers hebben namelijk die bewijzen. Die moeten ID hebben om door de security te kunnen alleen al. Dus dat de notaris zegt, dat zijn vliegers van Ryanair. dan geloof ik dat. Dat hebben ze laten zien. En dat betekent dat, dat wat zij zeggen uh, in ieder geval bij een deel van de, van de vliegers leeft. En dat is toch uh, angst voor intimidatie. Ja. En dat is gewoon slecht. Dat is ja. gewoon zorgelijk. Uh, u bent zelf jarenlang uh, captain geweest. Ik ben op een 747. Uh, meneer Van Zwol, u bent nog captain op een 777, uh, uh, allebei bij ja. de KLM. En dan zegt Ryanair natuurlijk meteen, ja, dat zijn KLM'ers. En B, ze zijn allemaal lid van de vakbond. En daar gaan we weer. Hij heeft namelijk een gruwelijke hekel aan iedereen die iets te maken heeft met een vakbond. Um, heeft hij ook niet een punt? Ja, als ik als voorzitter van, van de vakbond daar iets over mag, mag zeggen... wij zijn niet alleen maar vakbond, wij zijn ook beroepsorganisatie. En wij hebben met heel veel van de bedrijven waar wij de vliegers van vertegenwoordigen... ontzettend goede contacten. Juist ook op dat niet arbeidsvoorwaardelijke, als het niet gaat over euro's en over pensioenen... maar over dingen als vliegveiligheid... We praten met, met KLM, Martinair, Transavia over, over dit soort dingen. Als men daar het plan zou hebben om zo'n zo lijst met, met, met brandstofverbruik bijvoorbeeld te maken. Ja. Dan zouden wij zeggen van dat moet je niet doen om deze en deze en deze redenen. En dan wordt er in ieder geval op geluisterd. Er ja. wordt die tegendruk waar meneer Baksteen het net over had. Die wordt ook gegeven en dat, dat doe je met elkaar. En dat is, dat is een delicaat spel. En ook de toezichthouder hè, die, die, die, die, die die regels, die naleving van die regels in de gaten moet houden. Ja. Die speelt daar ook een rol bij. Ja. En als je zegt en inderdaad. De, de, de, de haat spuit bijna uit de ogen van de man als hij het over vakbonden heeft. Er is ook een rol voor, voor de vertegenwoordiging van vliegers weggelegd... juist om, om zeg maar die, die, die tegendruk tegen die commerciële belangen van de maatschappij af en toe te geven. Dat is gewoon ja. goed, dat hoort erbij. Slotvraag. De politiek aarzelt om te reageren op dit verhaal. We willen er meer van weten, zijn heel voorzichtig. Vindt u dat de politiek, vraag aan u beiden, tot slot gealarmeerd zou moeten zijn... ook naar het verweer van O'Leary? Ja, ik vind het ervan wel, want het is... Uh, luchtvaart heeft een enorm hoog veiligheidsniveau... en dat is gelijk het probleem. Als je eraan gaat knabbelen, uh, dan merk je dat niet gauw. Dat vertaalt ze niet in ongelukken, maar dat wil je niet. Want dat, die moet dat niveau in stand houden. Het probleem is inderdaad voor een politicus... dat dat heel moeilijk is aan te pakken. Want je, een regel is makkelijk te handhaven. Maar een cultuur is veel lastiger. Dat is ook het probleem van de luchtvaartinspecties. Uh, het moet van de cultuur in een bedrijf komen. Maar hoe ga je dat meten? Hoe stel je dat vast? Dus op zich is dit een hele goede testcase... En ik zou het zeker oppakken als het politicus was. Meneer Van Zolt tot slot. Ja, mijn, mijn, mijn antwoord is, is, is enigszins gelijkend. Wat je, wat je ziet is dat je als je vragen stelt, bijvoorbeeld aan de Ierse Luchtvaartautoriteit, dan moet je ook wel de goede vragen stellen. Als je namelijk de vraag stelt, zijn de regels op papier bij Ryanair zijn die goed, dan is het antwoord ongetwijfeld ja maar je moet proberen om achter de cultuur van dat bedrijf te komen, hoe de mensen die met die regels moeten omgaan, hoe die zich in de praktijk zo lang voelen dat ze ook die vrijheid hebben die ze daar nodig hebben. En dat geldt overigens niet alleen voor Ryanair, hoor. Dus ik wil wegnemen dat het, dat het mij zou gaan om Ryanair aan te vallen. Ik vind dat bij elk bedrijf dat dat geldt, ja. dat, je, dat je af en toe moet kijken van, hoe, hoe opereert zo'n gezagvoerder in zo'n bedrijf? Mag hij inderdaad vrijelijk die brandstof meenemen die hij wil, of mag hij dit soort beslissingen nemen? En dat is, en dat is het is een lastig proces, maar ik ja. denk wel dat dat kan. Maar het moet onafhankelijk gebeuren. Goed, dus u pleit allebei eigenlijk voor aanvullende maatregelen. of in ieder geval voor aanvullend onderzoek. omdat het verhaal van O'Leary gisteravond in brandpunt. Uh, wat u betreft niet overtuigend was. Sterker nog, meneer Baksteen, u zei hij werpt rookgordijnen gordijnen op. en ja. hij uh, wandelt eigenlijk langs de randen van wat kan. Ja, en dat kan je af en toe doen, maar niet voortdurend. Meneer Baksteen, Benno Baksteen, voorzitter van de Dutch Expert Aviation Safety. <coughs> Sorry, neem me niet kwalijk. En uh, Evert van Zwol, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Ik dank u allebei. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Amerikaanse president Obama wordt vandaag geïnaugureerd voor zijn tweede ambtstermijn. Zijn herverkiezing was al twee maanden geleden. Waarom zit er eigenlijk zoveel tijd tussen de verkiezing en de inauguratie? Amerika-deskundige Rut Oldenziel die kent het antwoord. Nou, de verkiezing is weliswaar uh, in op uh, 6 november... maar uiteindelijk kiezen de uh, Amerikaanse kiezers een kiescollege. En dat komt bij 1,5 december. Dus op dat moment is Obama eigenlijk pas president geworden. Uh, historisch gezien uh, heeft men ook die tijd genomen... omdat het land zo groot is en het vervoer nog um, per paard was. En pas in 1933 is uh, de oorspronkelijke inauguratie van maart... Verzet naar januari. Uh, gezien de huidige vervoersmiddelen zou je kunnen denken. dat kan ook in december. Uh, maar men heeft ervoor gekozen om het nieuwe jaar in te luiden. met een nieuwe president. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Nee. Bijna tien voor tien. Tussenstand op de wegen. Erwin de Hart van de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ja, dit uh, is nog steeds gevaarlijk op de weg. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, namelijk, is plaatselijk heel erg glad door ijzel. er gebeuren aan de lopende band ongelukken daar. In het noorden nog steeds slechts zicht door stuifsneeuw. In de rest van het land kan het uh, glad zijn door sneeuw en bevriezing. De problemen waren het grootste in het noorden. Maar daar is nu ook dus Brabant bij gekomen. Zuid-Holland en ook het oosten van het land. Uh, bij Almelo komen veel ongelukken voor. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, daar staat tussen Afrit Valkenswater de hoogte drie kilometer door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Ook de andere kant op bij Knopent Hoogt staat 7 kilometer. Door een ander ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A7 Herenveen richting Duitsland. Tussen Leek en Groningen Oosterpoort 13 kilometer. A15 Rotterdam-Nijmegen in beide richtingen 7 uh, kilometer. En de linkerrijstrook dicht, omdat er midden van rail gemaakt moet worden. Op de A16 Rotterdam richting Antwerpen dus door een ongeluk... tussen Knopen Prinsenviel en Hazeldonk 6 kilometer. Eén rijstrook is dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland... Die weg is helemaal dicht richting Hoek van Holland... tussen Vlaardingen-West en Maasluis. En dat komt gewoon door de gladheid. Op de A27, Goorkom richting Breda... 7 kilometer tussen Werkendam en Hank. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. A50 Eindhoven richting Os. 12 kilometer tussen Eindhoven en Eerde. En de langste staat op de A50... Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Eindhoven... 20 kilometer. Erwin, dankjewel voor deze jo. lastlijst. Gaan we terug naar Zwolle en daar is Martijn Gimiers ook met winterse omstandigheden. Wat, uh, wat mankeert er nou aan, denk je e Nou, ik denk dat we hier een uh, storing in de print hebben. Zeg maar, we krijgen wel uh, uh, het uh, commando van de thermostaat. Alleen, het wordt niet weergegeven op de ketel. Dus we gaan hier een print vervangen. Om, het, uh, om dat te verbeteren. Eetje, een bruggeman van de energiewachtgroep in Zwolle. Uh, het is koud buiten en sommige mensen hebben het ook koud binnen. En uh, hoe is het nou extra veel mensen die met deze kou ook nog binnen het koud hebben? Nou, er zijn er natuurlijk wel een aantal, zeg maar, daar komen we natuurlijk voor opdagen. Maar uh, veel klachten zijn, zijn binnen korte tijd op te lossen. Dus... Ja, wat is de meest voorkomende klacht? De meest voorkomende klachten is toch wel uh, dat er te weinig water in zit. Dat de mensen eigenlijk niet voldoende letten op dat de waterdruk en installatie uh, uh, voldoende is. Kijk, de druk is hier twee. Ja, de twee bar. Ja, hier is ook het probleem de druk niet, maar hier zit het gewoon in de printplaat. In de printplaat. Dus, dus uh, de druk is hier voldoende. De meneer en mevrouw van den Berg, ja. het was koud vanochtend. Het was fris. <laughs> <laughs> het was... Uh... Blauwbekken zeg maar, zeggen ze wel in het Nederlands. Ja, ja. O, o, uh, want u stond op, wilde een lekkere warme douche nemen. Ja, en het warme water kwam niet. Nee. Ja, half warm. Half uh, warm, half koud. Half half warm. Warm, half koud. Oh, dat is niet echt lekker. Nee. Nee. Ik was blij dat ik niet hoefde, want ik douche s'avonds altijd. Oh, ja, u, u was al schoon? Ja. En, en, en, en, u, en, en toen, toen maar gebeld? Toen heb ik dus de energiewacht gebeld en uh, de jongens die waren er vrij vlot omdat ze hier in de buurt uh, rond bezig waren. Ja, nou, ze zijn alleen even bezig hè. Uh, ja. Is het nou makkelijk te verhelpen dit probleem? Ja we hebben de print bij ons dus die gaan we eventjes vervangen en dan is het probleem weer verholpen. Dan zitten ze zo weer lekker in de warmte? Hoeveel ja. collega's zijn er nou rond uh, dit tijdstip op pad? Nou, uh, we zitten in het uh, Zwolle in het gebied zeg maar, uh, zitten we met uh, rond de 40 co collega's die allemaal in het veld zitten. Dus uh, ze zijn als het goed is uh, bijna allemaal apart op, op diegene die een vrijdag heeft. Maar grote drukte ook afgelopen weekend? Ja, afgelopen weekend was het uh, ook hartstikke druk. Zeg maar, ketels lopen op de, op de tappen van hun kunnen. Dus uh, ja, dan wordt er het uiterste van zo'n toestel gevraagd. En dan komen de manko's boven water natuurlijk. Is het nou ook zo dat mensen uh, bezuinigen op hun ketel? Denken van, ah, die winter, dat komt wel, dat, dat rijden we nog wel even. En dan toch nog een ja jaartje te veel misschien doorgaan? Nou, dat is van tevoren heel moeilijk te zeggen, maar ja goed, mensen die willen natuurlijk, hebben liever een reparatie van 100 euro als dat ze zoveel kwijt zijn voor een nieuwe ketel. Ja. Ja. Maar ik bedoel, uh, het, ligt er altijd, het ligt ook natuurlijk aan ons uh, advies. Meestal kijken we eventjes hoe het toestel in zijn geheel erbij staat en daar uh, dan adviseren we de mensen eventjes. Dit is een nieuw printplaatje, wat gaat het kosten? Uh, dit zal om en bij de 75 euro uh, kosten. Valt nog mee. En deze ketel kan er nog even mee, denkt u? Ja. Ja, deze keten kan nog wel eventjes mee. Ja. 75 euro, dan heeft u weer een warme douche. Ja, dan uh, kunnen we ons weer uh, verzonderlijk wassen. En uh, ja, lekker fris eronder vandaan komen. Goed. Uh, in de kou, uit de kou, gelukkig in Zwolle. Het is Jan bruggeman van de energiewachtgroep Zwolle. Dank u wel. Alsjeblieft, graag gedaan. Maar het was dat. Het is zeven uh, minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Hoeveel slachtoffers vielen er precies in Bosnië... tijdens de oorlog in de jaren negentig? Schattingen liepen tot nu toe uiteen van 25.000 tot 300.000. Vandaag presenteren Bosnische onderzoekers... een definitieve lijst met name van alle Bosnische doden... in een boek met de uh, niets aan duidelijkheid verhullende titel... Het Bosnische boek van de doden. Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Is nou definitief bekend hoeveel doden er zijn gevallen in die oorlog? Uh, volgens dit onderzoek uh, zijn er ongeveer 100.000 doden gevallen. Uh, in het boek staan 96.000 uh, namen van slachtoffers. En uh, nou ja, of dat ook het definitieve cijfer is, hè? De, de, of dat echt de feiten zijn... Dat, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar dit, is wel de, de, ja, dit komt wel dicht dichtst in de buurt op basis van, uh, van de manier waarop ze dit onderzoek hebben gedaan. Juist. Uh, het moet wel een hele lijvig boek zijn... als daar uh, 100.000 doden met naam, toenaam en alles en nog wat in uh, ja. is neergeschreven. Ja, het is uh, verspreid over vier dikke boeken. Uh, in totaal negen kilo, ik heb ze in handen gehad. Ik ben bij, die, uh, bij de teamleider van het onderzoek geweest. Uh, het zijn 4.000 pagina's met alleen maar namen... Uh, en, en van elk slachtoffer staat voornaam, achternaam, uh, plaats van geboorte, plaats van sterfte. Maar ook de manier waarop uh, diegene is omgekomen, bijvoorbeeld door een sluitschutter of een granaat. Uh, dat staat allemaal genoteerd. Uh, ja, in kolommen. Uh, dus het is dus echt behoorlijk uh, zware kost, uh, letterlijk en figuurlijk. Ja. Kun je wel zeggen. Maar het is dus heel gedetailleerd neergeschreven. Hoe weten ze dit allemaal? Met andere woorden, hoe hebben ze dat onderzoek zo uitgebreid kunnen uitvoeren? Ja, het is een heel groot project geweest, kun je je wel voorstellen. De uh, teams van het onderzoeksinstituut uh, hebben... Vier jaar lang uh, verspreid over het hele land, in alle gemeentes gezeten, om, uh, om daar echt, uh, ja, echt heel diepgaand onderzoek te doen. Ze zijn bijvoorbeeld begonnen bij begraafplaatsen, uh, ja. maar ze hebben ook krantenacties doorgespit. zijn Ze zijn met het gaan praten. Ze zijn met nabestaanden nou, gaan praten. En In vier jaar tijd hebben ze dus van elk slachtoffer een, een plaatje kunnen maken. En, ja, goed, de namen liegen niet, dat is wat ook wat, het, het, het, het onderzoeksteam zegt En uh, wat er nu op papier staat, dat zijn in ieder geval het uh, uh, minimum aantal slachtoffers. En ze verwachten uh, niet dat er nog heel veel bijkomen. Er zijn nog wel natuurlijk een heleboel vermisten, maar die zijn ook opgenomen in, in dit boek. Ongeveer 10.000 ja. vermisten. Ja. Um, maar dit, uh, dit komt wel dicht in de buurt, uh, uh, lijkt me. Nou, is het tellen van uh, oorlogsslachtoffers altijd een, uh, een belangrijke zaak? Al is het alleen maar om uh, het voor de geschiedschrijving neer te schrijven en te voorkomen dat het ooit nog een keer zo erg wordt. Uh, is dit aantal, dit definitieve dodental, uh, ook door alle partijen geaccepteerd? Alle strijdende partijen die daar toen met elkaar overhoop lagen? Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Kijk, in, in 2007 hebben zij hun allereerste resultaten bekendgemaakt. Uh, toen al een beetje uh, erop uit, uh, uitging uh, wijzen dat het er minder waren dan algemeen werd aange aangehouden door, door ook internationale organisaties. Ja. Er werd uh, vlak na de oorlog vaak gezegd 200.000 en nu bleek het toch ongeveer 100.000 te zijn. Dus er is veel kritiek geweest vlak nadat dat die resultaten bekend werden gemaakt in 2007. Eigenlijk van alle kanten. Dus van, van, de, van de Bosnische kant, van de Servische kant, van de Kroatische kant. de Bosnische Serviërs zeggen te, weinig doden, te, te veel doden. En de Bosnische moslims zeggen te weinig doden. Ja. Goed, aan die, die discussie is dus, is dus nu een einde gekomen. Want dat boek ligt er. Mitra Nazar, ik dank je wel. Straks, dames en heren, gaan we verder naar het nieuws van 10 uur. Tot zo.